In reactie stelt de Nederlandse politieacademie dat Nieuwsuur onjuiste informatie gebruikt... en dat het programma niets doet met gegevens die het van het politieacademie heeft gekregen. Om de zorgkosten te beperken kunnen zonder problemen zeker 15 ziekenhuizen dicht. Dat zei de bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ in het ncv programma Altijd Wat. En zei dat er geen wachtlijsten ontstaan als er bijvoorbeeld een ziekenhuis in Amsterdam wordt gesloten...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 Dit is Radio 1. CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumas. En ook in de tweede uur heb ik Niels Roemer naast me zitten. Initiator van de hashtag Durf te Vragen. Um, u kunt bellen en vragen stellen aan hem, of aan ons, of meepraten. En de vraag die eronder ligt, heeft u wel eens het onmogelijke mogelijk gemaakt? Het onmogelijke mogelijk maken, dat is een hele mooie energie eigenlijk. 0800-1121, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazaluna. Eh, hashtag Dumosh, dat werkt ook, op Twitter of kazaluna.ncv.nl. En dan hebben we het over een uh, oude getrouwe mail. Niels, heb jij zelf wel eens iets uh, onmogelijks, uh, onmogelijk mogelijk gemaakt? Uh, uh, dat kan ik nou niet meer zeggen, want als het gelukt is, was het niet onmogelijk. Um, maar ik heb wel dingen gedaan waarvan mensen zeiden, dat gaat je niet lukken. Die coworkplek, maar ook um, in 2009. Er is een initiatief in Nederland, dat in Nederland een dialoog. Dat werd in 57 steden gedaan, maar nog niet in Nijmegen. En ik wilde het in Nijmegen organiseren. Een dialoog van wat? Um, in, ja, Gewoon in dialoog. Dus, dus het idee is... Brengers, we hebben nog wel wat kloven te overbruggen in Nederland. Dat is de achterliggende gedachte. Wat gebeurt er nou als we in de eerste week van november. mensen van een zo divers mogelijk achtergrond. twee uur met elkaar in dialoog brengen? En het liefst door heel Nederland heen. Noemen ze een voorbeeld? Uh, wie met in, wie? Uh, uh, uh, Autochtonen, allochtonen, ouderen, jongeren. Uh, uh, uh, uh, uh, blinden, doven met welzienden, uh, whatever. Mensen waarvan je denkt, hey, die zouden elkaar nooit spreken. In Nijmegen, weet ik nog, we hadden een tafel en daar zat ik zelf aan. En er kwam een kerel op een rolstoel met alleen een joystickje... en die kwam helemaal verregend binnen uit Beuningen. Drie kwartier door de regen om wel aan zo'n tafel te kunnen zitten. Een hele hoop steden die vragen daarvoor een subsidie aan en weet ik het wat allemaal. Ik zei, ik wil het in Nijmegen doen, maar ik ga geen stichting oprichten... en ik wil het zonder geld voor elkaar krijgen... En wat ik nodig had, was ruimtes, uh, publiciteit en weet ik het wat allemaal. En dat is gelukt en teruggerekend. Als ik daarvoor een subsidie had moeten aanvragen... om het op dezelfde manier voor elkaar te krijgen, uh, inclusief uren... dan was dat op een subsidie van 60.000 euro gekomen. Nee. En het kan zonder geld. Ja, ja. maar het, dat is wel de manier waarop het gaat. Hè. In feite um, uh, hebben we allemaal regeltjes, protocollen ervoor... om dat te faciliteren. Ja. Uh, sterker nog, wij vinden dat de overheid ook eigenlijk daarvoor is toch, om dat soort dingen te doen? Ja, ik vind heel veel van wat andere mensen zouden moeten doen... maar als ze het niet doen, dan heb ik maar één keuze. Wat ga ik doen? Ja, don't ask what the country can do for you. Nou ja, er was ooit eens iemand die dat zei. Ja, wat was zijn naam ook alweer. Ja. Zeker kennedy. Ja, nee, precies. Maar dat, dat is wel een beetje het principe. Want uiteindelijk, het gaat uiteindelijk over burgerschap ook, hè, waar, waar ja. je het over hebt. Um, modern burgerschap misschien... Um, als we even de stap naar de politiek maken. Het, het, bijvoorbeeld het CDA. Die eh, balkende was er heel sterk en Die eh, zag Encioni als een grote inspirator. Dat is iemand die in dat, dat burgerschap zat. Wij moeten iets gaan terugdoen voor de maatschappij. Is dat, is dat iets wat je aanspreekt? Um, nou ja, dan, dan... Nee, niet in die formulering. Want dan lijkt het een soort uh, plicht... alsof ik het aan een ander verschuldigd ben... Maar het is een, een keuze die je aan jezelf verschuldigd bent. Dus ik kom ook in situaties waarvan ik denk, dit is volkomen ruk. En dan kan ik wel tegen mijn hele omgeving roepen, verander. Want dat moet toch, of daar zijn de protocollen op ingericht of weet ik het wat. Maar als zij het niet doen, dan heb ik maar met één iemand te praten. En dat ben ik zelf. En dan kan je kiezen, ga ik blijven klagen? Of ga ik het op een andere manier aanpakken? En ik kies... Zo consequent mogelijk voor de tweede oplossing. Maar dat betekent ook vluchten, toch? In sommige gevallen. Er ligt een boom op de weg, hè? De, ja. de, de overdrachtelijke boom, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dan kan je uh, heel hard gaan schreeuwen en uh, gaan eisen dat iedereen die boom weghaalt. Dat is wat je beschrijft. Uh, maar jij zegt, van, ja, dan ga ik nadenken over hoe ik langs die boom kan komen. Ja, of hoe ik de boom weg kan halen. Oké. Okay. Ja. Nee, maar dat betekent ook dat je dus het probleem daarmee aanpakt. Dat je niet alleen ja. maar denkt: van ik ga nu op een andere manier het allemaal voor mezelf doen. Ik ben weg. Uh, dit bedrijf verander ik toch niet, deze situatie verander ik niet, ik ben weg. Ja, nee, ik, dus ik kijk, hoe kan ik zorgen dat die boom weggaat? En wat ik merk is dat uh, heel veel mensen zich in hun eentje afzitten te vragen... hoe kan ik zorgen dat die boom weggaat? Nou, als je die eens verbindt en dan met z'n allen gaat sleuren, dan ligt die aan de kant. Um, we hadden het straks over datgene wat mensen verbindt, dat, dat, dat, dat daar als, als daar een randje aan zit... iets van wat toch wel heel erg moeilijk ligt, dat dat dan wel mensen uh, motiveert. Ja. Is het een noodzakelijke randvoorwaarde? Um... Als je grote groepen aan het werk wil krijgen. Althans, of, of een bepaalde richting in wil laten bewegen. Poeh, dat vind ik moeilijk. Niet altijd. Dus ik kom ook mensen tegen waarvan ik dacht dat ze meehielpen met Nijmegen in Dialoog. Maar die vinden het gewoon leuk om een websiteje te bouwen. Maar de... Algemene deler is dat die mensen aan het doen zijn wat ze leuk vinden. Dus de, en dat is zelfs binnen de ideale organisatietheorie is dat mensen bijdragen aan het doel van de organisatie door te doen wat ze zelf willen en waar ze goed in zijn. Dan heb je de perfecte organisatie. En dat lukt niet, omdat er niet altijd een appel wordt gedaan op wat jij, waar je goed in bent. Dus je zit ook hele tijden andere dingen te doen. Jij, he, ik heb een eigen bedrijf. Dat betekent ik vind het leuk om bezig te zijn met durf te vragen. Maar ik moet ook mijn boekhouding doen en ik moet ook mijn website in de lucht houden. En ik moet, weet je wel, als ik nou mensen vind die dat leuk vinden om te doen, dan ben ik toch klaar? Ja, vooropgesteld dat jij er weer iets voor hen kan doen. Ja. Want anders moet je ervoor gaan betalen. Ja. En ik vind betalen niet erg, hè? Dus ik moet er niet aan denken dat ik een workshop moet geven bij elke bakker voordat ik een krentenbol krijg. Dan ben ik uren bezig. Dus geld is hartstikke handig. Um, wat ik jammer vind is dat we in ondernemersplannen of waarmaakprocessen onszelf hebben aangeleerd primair in geld te denken. Dus je zou ook kunnen zeggen, beste ondernemer... leg nou eens je hand over de financiële paragraaf van je businessplan heen... en kijk eens wat je zou kopen van het geld... en kijk eens of je toegang hebt tot die assets, tot die waarden, tot die dingen... in plaats van dat je het gelijk koopt. We hadden het straks even over, over nieuwe manieren van zaken doen. Dat was tijdens het hoorspel, hadden wij het er samen over... We hadden het over sheets to meet. Ik leg ja. even uit hoe dat werkt. Dat is ooit in Kazerloenen ook wel besproken hier. Een plek van Ronald van der Hof en Marielle Het begonnen in Utrecht en inmiddels op heel veel stations... die zeggen, joh, we verhuren zalen, maar dat doen we al. Maar we hebben een ruimte waar we ZZP'ers eigenlijk uitnodigen om te komen werken. En de gein is, die ZZP'ers kunnen voor die coworkplek niet in geld betalen... Maar wat ze wel vragen, beste ZZP, je krijgt van ons koffie, je krijgt een coole plek, internet, je krijgt lunch, whatever. Alleen maak even zichtbaar welke kennis, netwerk en toegang jij met je meebrengt. Want dat betekent dat die, weet ik het, ik weet niet hoeveel mensen, maar het zit gewoon ramvol, dat de mensen die hier zijn, uh, allemaal van waarde kunnen zijn voor elkaar. Dus die hele uh, ja, hoe zeg dat, uh, toegang, die, dat hele potentieel wordt daar in één keer benut. Nou, dat is een, een, een topmodel. Dat loopt gewoon als een wilde. Ja, betekent dus uh, alles is gratis. Eigenlijk alles waar normaal gesproken bij een flexplek voor betaald moet worden. Internet, toegang, uh, het zitten op een plek, zou ik ja. maar zeggen. Uh, alleen op het moment dat ze een vergaderruimte nodig hebben... dan gaan ze betalen. Ja. En die zitten ramvol. Die zitten ramvol. En het, ja, het geinige van dat gedeelte is dat je het niet... je hoeft niet een hele zaal af te huren als je met z'n tweeën bent. Je huurt stoelen. Dus je zit ook... weet je wel? Ik heb wel eens plekken gehuurd en dan moest ik vooraf... Aanvragen, contract ondertekenen en dan had ik vijf afmeldingen en dan zat ik met drie mensen in een zaal voor acht mensen en ik was evenveel geld kwijt. Nou, dat is bij Siets het gewoon flexibel. Ja, goed. Ja. Nieuw zaken doen, dat is ja. het. Andere ja. manier van kijken, ja. andere manier van benaderen ja. uh, en, en geloven dat je met mensen schouder aan schouder dingen kunt doen in plaats van dat iedereen in principe je vijand is. Ja, dat is een hele mooie energie, uh, vind ik. Uh, um, mijn vraag aan u, luisteraar, is: Heeft u wel eens het onmogelijke mogelijk gemaakt? En op wat voor manier gebeurde dat dan? Ik wil graag verhalen horen. En, en het hoeft allemaal niet zo hoogdravend te zijn. Maar het kunnen ook gewoon mooie verhalen zijn uit uw eigen leven. Over dingen die, eh, nou ja, waarvan anderen precies datgene zeiden wat nieuws net verwoorden. Dat gaat je niet lukken, vriend. Dat gaat je absoluut niet lukken. En toen dacht u: Dat zullen we nog wel eens even zien. Bel ons 0800 1121. Dat is ons telefoonnummer 0800 1121. Hashtag Dumosch of naar kazeloenen.com ncv.nl Dat liedje. Niels Roemen is nog steeds mijn gast, ook in tweede uur van Kazeluna. We hebben het over nou ja, mensen eh, verbinden en dingen mogelijk maken die misschien niet noodzakelijk tot stand komen zonder interventie. En vooral tot stand komen omdat mensen schouder aan schouder daar hun eh, tanden in gaan zetten. Mijn vraag aan u is: Heeft u wel eens het onmogelijke mogelijk gemaakt? 0800 1121 is het telefoonnummer van Casaluna. Jeroen, goede nacht. Goedenavond. Dag. Je mag het zeggen, jongen? Ja, uh, ik, ben, uh, ik, ik ben nu bijna 16 jaar boswachter in, uh, in Arnhem. Ik ben, toen ik daar 16 jaar geleden kwam, had ik zoiets van, uh, nu kom ik uh, bij allemaal hele trotse, fanatieke mensen die uh, altijd bezig zijn met die waarde van het groen voor de stad. Mm -hmm. Maar de werkelijkheid was eigenlijk dat ik bij een, een groep hele bescheiden mensen kwam. En uh, dat Arnhem heel weinig deed eigenlijk met het groen. En maar wacht boswachter. even, jij heet boswachter, dat is jouw vak, maar je gaat over de stadsparken, bedoel je dat? Ja, dat klopt. Ik, ik, ik, ben, ik zie eruit en ik werk als boswachter, uh, maar ik beheer alle parken van Arnhem. Maar dat zijn ook halve bossen? Ja, er zijn parken van dik 200 jaar oud, uh, 150 hectare groot, dus dat zijn echt, ja, ah. echt, echt dat zijn ook natuurlijke processen. Het is niet een lullig stadsparkje waar jij doorheen loopt in je groene pakkie? <laughs> Nee, er zitten wel parken, wat kleinere parken bij, hè, die je gewoon echt als traditioneel stadsparkje kan benaderen. Maar ik gebruik eigenlijk alle parken als een soort menselijke airconditioning. Dus uh, ik wil zoveel mogelijk van de bevolking uh, die parken laten gebruiken voor hun sociale cohesie. En wat doe je dan precies? Sociale cohesie, daar bedoel je mee dat mensen elkaar uh, aardig en vriendelijk vinden? Nou, wat ik in de eerste probeer uh, uit te zoeken is van wie zijn mijn stakeholders, hè? van wie, wie zijn de mensen die, uh, die openbare ruimte die parken gebruiken en wat willen ze daar graag gebruiken. En door met die mensen in gesprek te gaan, kan ik die mensen ook inzetten om het verhaal te vertellen in de stad Arnhem. Dus uh, 16 jaar geleden was bij uh, wijze van spreken de waarde van de parken niet echt bekend. En ik ben begonnen met zoveel mogelijk mensen die in die parken komen. Dat kunnen vogelaars zijn, dat kunnen hardlopers zijn, kunnen ook jonge zijn die lekker in het zonnetje willen zitten om die dat ook te laten stellen aan uh, buurtenoten, aan wethouders... en in ieder geval daardoor dat ze hun eigen verhaal... van waarom ze zo graag in die parken waren... dat ze dat naar buiten gingen brengen. Maar hoe deed je dat dan? Je liep bijvoorbeeld naar zo'n goochelaar toe... en wat zei je dan tegen zo iemand? Nou, ik draai het eigenlijk om. Hè. Ik, ik ben continu bezig met uh, uh, het beheren van die parken... en daar hangt een zak geld uh, aan. En mm -hmm. uh, zeg maar in eerste instantie was het altijd van... hoeveel geld krijg je en kan daar wat van af? En ik wilde eigenlijk er steeds geld bij hebben. En uh, daar kan ik zelf als ambtenaar gaan vragen in de organisatie van uh, ik heb geld nodig. Maar ik kan ook uh, andere mensen in de stad laten vertellen van uh, hoe graag ze in dat park komen. En mm -hmm. waarom ze bijvoorbeeld in een kleiner park uh, in, in een wijk nu niet zo vaak komen. Mm -hmm. uh, maar wat ze nodig hebben om daar wel vaak te komen. En dat kan vaak een ontmoetingsplek zijn, een, een simpele speeltuin of een, een natuurlijke speelplek of een hondenuitlaatveld. En de reden daarachter is, is dat die mensen uh, dan een plek hebben om elkaar te ontmoeten. Dus de moeders die gaan naar de speeltuin toe. Die kinderen zijn aan het spelen. En die moeders praten bij over de laatste nieuwtjes in de wijk. De hondenuitlaters dus komen rond de uur of zes op de hondenuitlaatsveld. Ze uh, spreken elkaar daar. En die honden kunnen lekker lopen. Het voetbaltoernooi vindt plaats in het, uh, in het park. Uh, de de buurtconcerten vinden plaats in het park. En je ziet eigenlijk dat van verschillende wijken het hele sociale plaats kan vinden in die parken. Dus wat vroeger bij elkaar over de schutting praten was, dat, dat is nu. Uh, ...elkaar ontmoeten in het park. En daar zie je eigenlijk als het ware een weerspiegeling van, van de wijk. en In de kleine parken is dat een, een weerspiegeling van het uh, op wijkniveau. Maar in de grote parken is dat een weerspiegeling van stadsniveau. En zo zie je ook dat in de grote parken alle sociale klassen van Arnhem... ...maar ook alle verschillende groepen, alle verschillende stakeholders... ...elkaar vinden in die parken, die ruimte consumeren... ...met een goed gevoel uiteindelijk weer teruggaan naar, naar de stad. Dus het is eigenlijk een verbetering van, uh, van, van je woonkwaliteit. Nou, maar jij zei net uh, uh, dat, dat het primaire doel geld was. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Jij wilde meer geld hebben. Nee, maar het, het primaire doel voor mij is eigenlijk altijd het aantonen van de waarde. En de waarde ligt niet altijd in de zak met geld. De waarde kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand in Arnhem zegt... Van, ik wil altijd in Arnhem blijven wonen omdat die parken zo belangrijk zijn voor mij. En okay. zo'n zo uitdrukking, daar werd vroeger eigenlijk heel weinig mee gedaan... En je ziet dat nu in deze tijd, die, die eigenlijk niet directe uh, geld meetbare waarden, dat die voor een stad en voor een, een, een leefomgeving steeds belangrijker worden. Van waarom willen mensen graag in deze stad wonen. Of waarom uh, willen mensen die vanuit de Randstad naar het oosten van het land gaan, kiezen die om in Arnhem te komen wonen? Omdat ze in, uh, indirect uh, bewust zijn van de kwaliteit van het groen. Dat ze daar lekker kunnen relaxen of uh, kunnen hardlopen of dat hun huis meer waard is in een groene omgeving. En die verschillende waardes, die waren vroeger eigenlijk nooit zichtbaar. En die waardes, die ben ik uh, door hulp van anderen belangrijk gaan maken. En dat is niet zozeer dat ik in mijn pakje dat continu vertel, maar dat is dat ik al die gebruikers dat verhaal laat vertellen. Dus moet er een artikel in de krant komen, dan kan ik het verhaal over vleermuizen vertellen, maar ik kan ook de vleermuisvereniging vragen of die dat verhaal willen vertellen. Om zoveel dan... mogelijk stakeholders jouw verhaal te laten vertellen. Ja. ja? Nou ja, kijk, ik vind het wel leuk om Niels even bij te betrekken... als je het goed vindt, Jeroen. Uh, ja, want, want hoe zou je nou, als je dit verhaal van, uh, van Jeroen hoort... hoe zou je nou dat, dat breder kunnen maken? Zou je dat um, kunnen doen via Twitter of via andere kanalen? Nou, ik zit al, dat kan jij niet zien, Jeroen... maar ik zit al heel hard ja te knikken. Want wat, hij wat, wat ik vind dat je slim doet, is... jij gaat niet zelf de boodschapper zijn van het verhaal... maar jij creëert boodschappers. Dus je vergroot in één keer het bereik... met een ring die je anders zelf niet zou kunnen bereiken. Dus daarmee ben je al massa aan het creëren. En dat kan je online versterken. Dus als je diezelfde gasten een aantal daarvan vindt... die ook nog eens eventjes hun mobiel willen opentrekken... en er een filmpje van willen maken... en dat weer op een Facebook- of een YouTube-kanaal gaan delen... Ik moet denken aan... Ik was ooit met de uh, toenmalige beheerder van het Amsterdamse Bos in gesprek... en daar vroeg ik... joh, ligt hier nou ook hout wat uit het bos verwijderd moet worden? Nou, dat was zo, hè, oude tak, et cetera. Stel nou dat je een meubelmaker zou vinden... die daar meubels van zou maken met het label Amsterdamse Bos... Dan kun je ineens hout uit een bos halen en een eigen meubellijn creëren met overwaardehout. En dat zou een viraal verhaal kunnen worden. Dat kun je natuurlijk daar ook doen. Ja, nee, maar dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Uh, we hebben inmiddels ook uh, draadloos internet in de grote parken. Maar we hebben ook uh, Twitter-accounts. Ik werk heel veel samen met buurt- Twitter-accounts. Dus als ik een nieuwtje heb, laat was er een, een koe. Uh, was besproken met Crafty. Op zich heel erg. U. Ik stuur een tweet uit, die wordt opgepikt en binnen de korte keren uh, SBS en uh, de NOS, uh, ja, cool. die, die, die pikken dat verhaal op. En dat komt niet zozeer omdat ik dat verhaal vertel, maar die verontwaardiging van de gebruiker van die parken die zoiets hebben van... hoe kan je nou freshers ja. spuiten op een koe, dat gaat gelijk uh, heel Nederland door. En ja. de, juist die verontwaardiging wordt opgepakt door de media. En daar kan ik weer wat mee. Ja. Bestaat er een boswachter van het jaarverkiezing, uh, Jeroen? <laughs> nee, die bestaat, die bestaat niet. Nou, misschien moeten we daar eens aan gaan beginnen. Dan, dan weet ik nu alvast <laughs> een kandidaat. Nou, ik, er zijn nog meerdere collega's, hoor. maar uh, ik, ik, ik denk wel dat de, de waarde van groen, en zeker voor de toekomst, ik denk, dat dat, uh, uh, ik denk zelfs dat dat de toekomst is. Dus die openbare ruimte en met name het gebruik ervan. Ja. En wat, wat je ook zei van uh, uh, laten verhalen vertellen door die mensen die uh, die, die, die de waarde gebruiken. Er zijn namelijk zoveel mensen die die waarde gebruiken, maar vaak doen wij vanuit onze eigen kennis. Ze hebben zoiets dus van: ik heb ervoor gestudeerd, dus ik wil dat verhaal vertellen. Je moet juist die mensen die dat gebruiken. En, Kennis en liefde is net zo belangrijk. Hè? En daar gaan we vaak de fout in. We luisteren vaak naar mensen die alleen maar kennis hebben van. Die, ja. die het verschil weten tussen een eik en een beuk. Maar mensen die ook uh, gewoon elke dag naar het park gaan wat ze het fijn vinden. Die kunnen de mooiste verhalen vertellen. Goed. Je hebt een, een, op een hele knappe manier, vind ik, jouw verhaal verteld. Uh, en uh, ik vind het heel bijzonder allemaal. Dankjewel, Jeroen. Nou, graag gedaan. Fijne avond. En een prettige nacht. Dankjewel. 0800-1121. Dat nummer staat vanavond open voor een antwoord op de vraag. Durf te vragen, zomaar we maar zeggen. Heeft u wel eens het onmogelijke mogelijk gemaakt? En, en alle andere verhalen ook van harte welkom. Hashtag Dumosh kunt u gebruiken. Kazerloene.ncv.nl als e-mailadres. Petra de Boeveren, goedenacht. Goedenacht. Ten eerste wil ik jullie bedanken voor het eerste uur. Want ik zat in de auto, dus het was zo voorbij. Kijk eens aan, graag gedaan. <laughs> ja. En, en, uh, uh, uh, ja, ik denk ik heb een heel mooi verhaal te vertellen. Ik heb Niels uh, vorig jaar uh, ontmoet. En... Um, dat vind ik zelf nog steeds een heel bijzonder verhaal. Ik zat namelijk in de trein van Groningen naar Nijmegen. En in Nijmegen was er een hotel voor mij geboekt en ik moest dus een eetadres hebben. Dus ik twitter vanuit de trein, uh, weet er iemand een eetadresje in Nijmegen, want ik ja. moet toch ergens iets eten. Dus ik kreeg binnen een paar minuten echt uh, heel veel uh, tips van restaurants, maar er zat ook één... Uh, maar dat was overigens, uh, Petra, dat was uh, hashtag durf te vragen? Uh, volgens mij niet, want ik heb heel veel volgers... dus ik hoef die hashtag niet te gebruiken... want ik word al gek van de antwoorden van mijn eigen volgers, zeg maar. Dus ik gebruik hem bewust niet. Dat verhaal eigenlijk wat, wat, wat uh, Nieuws ook vertelde. Uh, dan ben je gewoon nog weken bezig. Dus uh, ik, als je genoeg volgers hebt, hoef je die niet te gebruiken. Maar het principe is hetzelfde natuurlijk. Ik ja. vraag mijn netwerk uh, uh, om informatie. Dus er zat één uh, tweet zat ik bij van iemand die zei... Goh, Petra, wij gaan uh, barbecuen. Heb geen zin uh, om mee te doen. Ik denk, wie is die man? Die ken ik helemaal niet. Dus uh, je klikt door. Het, dat, dat is zo handig op Twitter. Je klikt door van uh, wie is die man? En dan zie je dus dat hij twittert met uh, een En dan denk ik, oh, die ken ik zijn zus van. Ik ken hem wel niet, maar ik ken zijn zus. En dan ken, zie je bij het nieuws dat hij zaken doet met Martijn Aslander. Nou, daar had ik net koffie mee gedronken in Groningen. Dus <lacht> ik denk, nou, dat zit wel goed. Ja. Dus, uh, dus uh, ik ging even uh, uh, in de trein uh, surfen van, uh, ja, uh, waar is dat dan? De Waarmakerij. Ik vond een geweldige naam. De Waarmakerij. Ik denk, die maken dingen waar. Dus ik werd er helemaal getriggerd. En uiteindelijk uh, stond uh, nieuws met een uh, oude oranje volkswagenbus voor mijn hotel. Die kwam me ophalen. En ik mocht er uh, tussenin, uh, van voor op de bank. En we kwamen terecht, dus achter de Waarmakerij, op een uh, oprichtje. En er was een barbecue en iedereen had eigen spullen meegenomen. Maar ik had natuurlijk niks bij me, dus ik voelde me wel een beetje bezwaard. Maar er was genoeg. Maar in die Waarmakerij kreeg ik dus een rond. Uh, en er zijn dus heel veel mensen aan het werken daar. En onder andere een meubelmaker, hij noemde hem al, Gerrit Snijders, en die maakt dus overwaardetafels. En ik had er nog nooit van gehoord. En hij vertelde dus uh, dat die over, tenminste nieuws vertelde dat, uh, dat Gerrit Snijders gewoon in de straat uh, latjes ging ophalen bij mensen, want iedereen heeft wel een paar latjes in de schuur uh, liggen. En van die latjes maakte hij een tafel, dat uh, was een overwaardetafel. En dat werden dan vaak tafels, verbindende tafels, waar dan ook zo'n buurt, uh, uh, ja, aan te, te, te praten of te eten. En dat vond ik een prachtig verhaal. En toen kwam ik terug thuis de volgende dag. En toen uh, bleek uh, de Tweede Kamer een wet te hebben aangenomen dat ik in mijn winkel, dat is een slijterij, nog uh, laten proeven in de toekomst. Dus ik moest een proeftafel hebben. Dus ik heb uh, Gerrit Snijders gebeld en ik heb gezegd, joh, ik heb een heleboel uh, oude wijnkistjes in mijn schuur liggen. Als ik die nou eens naar jou opstuur, kun jij dan voor mij een mooie tafel maken. Op staarttafelhoogte. Hij moet zo groot zijn en er moeten gootjes onderaan zitten, dat er glazen in kunnen. Dus ik heb glazen meegestuurd, dat ze moesten passen. En een fles wijn, want ik ben ja. ervan overtuigd dat niemand iets creatiefs kan maken... zonder fles wijn erbij. Ja. En uh, ik heb uh, inmiddels... Uh, ik vind nog steeds de mooiste tafel... van het land. Dat is dus echt... Ja. Uh, een troonstuk in mijn winkel. En elke dag staan er mensen over die tafel... te wrijven. En elke dag mag ik... Uh, dus het verhaal vertellen... van uh, overwaarde tafels. En hoe die uh, ontstaan uh, zijn. En ja. hoe die tafel in mijn winkel is gekomen. Maar ja. dat was dus nooit gebeurd... als het niet die ene tweet... Uh, in de trein uh, had geplaatst. Ja als nieuws mij niet met zijn busje bij mijn hotel had opgehaald. Ja, ik vind het ik, ik vind prachtig. Kan je het nog herinneren, Niels? Ja, gebeurt? ja, ja. Dat was ongeveer een jaar geleden, want we hadden vorige week ja. de barbecue weer. Dus oké, oh, bar, oh, oké. Okay, okay, okay. Maar ik heb nu al een paar tientjes in het potje gegooid, volgens mij. Ja, oh, was jij dat? Ja, dat was Dankjewel ik. nog. Ah. <laughs> oké okay, dan. Dat ja, was cool, was cool, ja. Oké, okay. ja. dank voor het bellen, Petra. Uh, oké, okay, bedankt. Uh, bedankt. Voor, uh, een mooie verhaal over de bijzondere tafel die ontstaan is. Um, um, ja, uiteindelijk wordt er wel betaald voor zo'n tafel, neem ik aan. Uh, uh, uh, soms wel en soms niet. Dus de tafels op de waarmakerij, die zijn inderdaad gemaakt... door overal een plankje te halen van mensen die het... Uh, iedereen in Nederland heeft een plankje over. En die verzamelen wij en daar maken we meubels van. En Gerrit maakt ook tafels in opdracht en daar wordt uh, voor betaald. Ja. Henny, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen. Ja, ik mag het zeggen. Ja, ik hoor hele mooie verhalen, maar ook uh, met het gebruik van allerlei nieuwe dingen. Ik ben 83 en ik kan niet weten en ik kan niet... <laughs> ik ben maar heel doodgewoon, maar ik dacht ju dat juist door het heel doodgewone... dat je veel voor elkaar kunt krijgen zonder... Ja, ik vind het een beetje moeilijk om te praten... omdat het dan net is alsof je op de borst wil staan. En dat is het niet, maar je hoeft gewoon verhalen. Hè? En mm -hmm. uh, ja, dan komt het verhaal. Nou, ik ben heel Ik ben benieuwd. hoor mezelf een beetje terug. Oh, we gaan even kijken of er misschien wat aan kan gebeuren, uh, maar begint u alsjeblieft met uw verhaal, want ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ik begin met mijn verhaal. Um, ja, er zijn meerdere verhalen, want het is eigenlijk net, ik denk dat uh, waar je in gelooft en dat positief aanpakt, dan moet het kunnen gebeuren. Mm -hmm. uh, en uh, uh, in mijn werk, dat is nu, uh, ja, toen was ik. Uh, even kijken. Ik was 57 en ik zou afgekeurd worden. Ik werkte als maatschappelijk werker bij een instelling voor meervoudige handicapten. En ik zei, ja, ik wil eigenlijk toch wel zo graag blijven. En toen werd er gezegd, dat een vrij nieuwe instelling, tenminste wat plaatsing betreft. Zou jij op zondag een social op uh, oprichten? En, want er was op zondag nog niks. En toen zei ik, ja, dat wil ik graag. En ik was ontzaglijk blij mee. Ik kon dus blijven, maar ik had er ook geloof in. En er werd van alle kanten gezegd, dat lukt je toch niet. Dat hebben we al vaker geprobeerd. Mm -hmm. En toen zei ik, maar het lukt me wel. Waarom zou het niet gebeuren? En, en dan denk je, wat ga je doen? En uh, toen ben ik uh, ja, op zoek gegaan naar vrijwilligers. Want ze zei, er is geen geld. Je zou het met vrijwilligers moeten doen. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb boekjes gepakt van uh, de omgeving van uh, uh, gemeentes, van wat er allemaal te doen is. En daar heb ik uh, briefjes naartoe gedaan. En van verschillende kanten. En toen heb ik vrij veel mensen gekregen die zeiden van... omdat ik zei van ja, je kunt ook een rondleiding krijgen. En uh, die kwamen wat nieuwsgierig. Ja, wat is het eigenlijk? We komen daar nooit binnen en mogen we niet eens komen. En dat hebben we toen gedaan wat rondgelopen. Maar, en ik, ik uh, mijn begrip, uh, u... De werkplaats, Hennie? wat er was. En toen zeiden ze: Oh, maar ja, dat wil ik eigenlijk wel, want jij bent zo enthousiast. Mag ik het met jou proberen? En toen hebben we met vrijwilligers samen zijn we begonnen, doodgewoon, met een soos en uh, ja wat uh, spelmateriaal opgevraagd. Zo van, hebben jullie op school nog uh, wat wat je niet gebruikt? En zo zijn we begonnen. En die soos die bestaat nu 27 jaar. Ja, want ik, maar wil, ik wil graag van u even horen, wat, wat nou, u zegt, u, u heeft nu over een soos, maar wat, wat gebeurde er nou precies? Gezelligheid, het ging om gezelligheid. Extra gezelligheid dan in, uh, ja, woongroepen, die hebben natuurlijk een eigen gezelligheid, maar de, eh... Uh, Medewerkers in zo'n woongroep, die wisselen om drie uur van eh, dienst. En dan komt er niet om de hele middag wat te doen. Maar mensen kwamen gewoon bij ons en ze zeiden: Hé, die soos, hè, niet zondags zoos, Maar ze kwamen gewoon en er was een stukje gezelligheid. En we hadden het geluk dat een van de bewoners heel goed piano kon spelen. En die speelde van alles en nog wat. Maar die soos, eh, we kregen daarbij eh, ja, mensen die vrijwillig. Eh, waren, maar die ook de zondag zo moeilijk vonden. Hè? En die vonden er eigenlijk ook een heel groot geluk in. En die zoals die, eh, ja, de gezelligheid die er is en die ervan uitstraalt. En dan denk ik, ja, men zei, het gebeurt niet, enzovoort. Maar het werd een zondagsvervulling. Ja. Ja, en het bestaat nog steeds, zei u? Ja, nog steeds, nog steeds. We zijn door de gemeente waar we waren, zijn we tot eerste uitgeroepen... omdat dit dus eh, geprobeerd wordt. Maar iedereen is enthousiast. En het geeft de, eh, de mensen van buiten eh, de gehandicaptenzorgen mogelijkheid... om te zien dat je toch gewoon met gehandicapten mensen heel prettig om kan gaan... met mensen verstandelijk, gehandicapt of wat ook. Ja. Ja. En zo is het eigenlijk met heel veel dingen, vind ik. Als je zegt, van het gebeurt niet, dan, uh, dan gebeurt er ook niets. Uh, ik was uh, van de week ergens op ziekenbezoek in een ziekenhuis... en de mensen klaagden daar. Ja, uh, dat scherm dat gaat nog steeds niet naar beneden. En dat is hier maar zo. En ik dacht bij mezelf, ja hoor, is dat is toch onzin. Dus ik liep naar de zusterpost. En toen zei ik, zuster, zou het scherm omhoog mogen? Want het is dat donker jouw, ja, hè? En wat zeiden de mensen in de, in de zaal? Hé... Hey. Het scherm gaat omhoog. En dan denk ik, ja, de manier waarop je het aanpakt... en erin gelooft, dan, dan gebeuren het met dingen. Ja, goed. Dit, dit, dit was een initiatief wat u toen ondernomen had. Is dit nieuws een beetje um, dezelfde grondgedachte... eigenlijk als waar jij je voor inzet? Nou ja, wat ik erin herken is dat je dus op het moment dat... of mensen... nou, eigenlijk de rode lijn die ik raad. had... er zijn altijd mensen die zeggen, het kan niet... Ja. En er zijn ook mensen die kiezen. Nou, dan ga ik toch proberen of het wel kan en of dat nou een scherm is of een soos. Je ziet maar weer dat het keer op keer toch ook wel kan lukken. Ja. Ik denk dat dat met een heleboel dingen is. En als ik dan zo uh, voor twaalf uh, voor die meneer daar hoorde... toen dacht ik, oh, die zou hier in de buurt moeten zijn. Uh, en uh, uh, ja, dan denk ik, ja, ik heb behoefte aan iemand... die dat mede ondersteunt en dat je daar dan bent. En uh, uh, dan zegt, van, zullen we dat doen? En er ja. wordt in mij wel eens gezegd... jij ja, ziet de dingen altijd positief. En dan denk ik, dank u, dank u wel, lieve heer, ja. dat het zo is. Ja. En, je, uh, ik vind, je hebt het gekregen, maar je mag het daar ook mee doen. Ja. Zo is het uh, volgens mij ook. Ik, uh, daar gaan we het bij laten. Hennie, ja, goed zo. Dank voor het bellen ja. en een hele prettige, prettige avond nog. Ja, dank u wel. Dank en u uw succes, want het is een fantastisch programma. Dank <laughs> u wel. We ja. maken het met veel plezier. Uh, Niels... Um, we hadden het over de, de, de volgende stap. Hè? Als, als je nu uh, mensen hoort praten over de dingen die ze doen... Uh, de kleine dingen, soms de grote dingen, de verbindenissen... waar we mee te maken hebben. Uh, kunnen we door op deze voet, denk je? Met het feit dat toch wel heel veel mensen een beetje langs elkaar heen leven... zich niet echt inzetten voor anderen? Um, ja, waarbij ik niet zeker weet of dat een feit is. Um, nee, en dat gaat ook niet gebeuren. Waarom niet? Omdat... Um... Ik denk dat steeds meer mensen gaan kiezen om uh, uit het stramien wat niet werkt, te stappen. En er gaan steeds meer mensen voorbeelden zien van hoe dingen wel kunnen werken. En als je uh, nou ja, kijkt als je, als je ziet, zo kan het wel werken. Het leeuwendeel zal gaan kiezen voor wat wel werkt. En die, daar worden steeds meer voorbeelden van zichtbaar. Dus dat is aan het veranderen. Maar die voorbeelden die zitten nog een beetje onder de radar vaak uh, ja. van veel mensen, toch? Ja, nog wel. Dus dat is, dat is ook zo. We zitten echt in de, in de voorhoede van die beweging op dit moment. En wat ik merk ook binnen organisaties. Hè, er wordt vaak geroepen van ja, maar het, het management wil niet om. Ik spreek regelmatig met mensen die hoog in de boom zitten. En die willen wel om, maar kunnen nog niet om. Ja, maar in feite heb je het over een soort maatschappelijke eh, empowering of zo. Een ja. maatschappelijk empowerment. Ja. Eh, dat betekent dat je mensen weer in hun kracht gaat zetten. Dat je ze ontdoet van alle... Uh, regels, zoveel als kan, in ieder geval. Ja. Oh. Maar jij bent de eerste die ik het woord beweging hoor uh, gebruiken in dit verband. Ja. Oké, okay. ja, ik weet, niet, ik, ik weet niet wie je allemaal spreekt. Maar weet je, we hebben een tijd, als, als ik kijk naar, zeg maar, van de periode waarin ik werk, we hebben een tijd gekomen dat al die trainingsbureaus, et cetera, opkwamen. Dat ging allemaal over bewustzijn. Waardoor mensen wisten: hé, hey, je moet doen, hé, uh, je, hey, je moet intrinsiek gemotiveerd zijn, et cetera. Toen kwam er een fase die ging over verbinding. Dus nu hebben we intrinsieke verbonden mensen. Maar dat is allemaal nog steeds statisch. En dat wordt waardevol op het moment dat je zegt... Oké, okay, en nou gaan we er ook... Dus we zijn op dit moment van denken naar doen aan het gaan. Dat is precies waar we nu zitten. En dat is beweging. Was de eerste stap een soort bevrijding? Voor mij of in dat, in dat grotere geheel? Ja. Als het, je gaat, als het gaat over je ondoen van onnodige remmen en, en onnodige aannames, ja zeker. Daar, je moet, ik denk dat je op dit moment een hoop moet wegnemen. In plaats van moet. Bij regelgeven en bij smart maken en bij business plan. Ja, En Maar toch, als je naar de maatschappij kijkt, is dat natuurlijk precies wat er steeds gebeurt. Er gaat iets niet goed. Ja. In plaats van dat ze denken van nou, een voorbeeld hè, um, um, de, de Nederlandse spoorwegen. Ja. Um, we hebben een, een mini mini mini wintertje gehad, maar die was heel kort en heel, die vlamde heel hevig in december. ...spoorlagpad, eh, wat gebeurt er? De eh, eh, politiek Den Haag is in alle staten... ...want alle eh, eh, productieafspraken met de NS eh, en met ProRail... ...worden blijkbaar met voeten getreden. Dus er moet ingegrepen worden. Ja. Het feitelijke probleem is dat die boel kapot georganiseerd is daar. Ja. Ik, ik ken het niet goed genoeg om daar vreselijk wijze dingen over te zeggen... Dat weet ik gewoon echt niet. ProRail en de NS zijn het elkaar gehaald. Dat zijn twee aparte bedrijven ja. geworden. De volksland heeft dat destijds feilloos gevileerd. Als er vroeger een wissel vast zat, dan liep de perronchef het, peron, de, de, die liep het perron af. Die gaf een klap tegen de wissel. Die, die bezigde hem een paar keer en de wissel deed het weer. Ja. En nu gaat er een aannemer in een autootje via ProRail in de file naar die wissel toe. Ja, dat is verschrikkelijk. De, de, wat, ik maak dat mee met stroom. Dus ik heb een. In, een van de, in, in dat pand was een stukje. De, de, de elektriciteit was eruit gevallen. En er kwam een monteurtje en die zei. Nou, dit snoertje is doorgebrand. Maar daar mogen wij niet aankomen. En hij wees echt met zijn vingers. Dat hij er vijf centimeter vandaan. Ik zei: Weet jij hoe het opgelost moet worden? Ja. Maar dat mogen wij niet doen. Dat moet een nieuw man doen. Ik zei: En waar is die dan? Ja, die moeten we bellen. En dan moet hij een afspraak maken. Nou, dan. Daar, daar, dan ontplof ik van binnen. dan moet je bij mij ook een draadje gaan hermonteren. Dat soort onhandigheden, jongens, kom nou toch. Het ja. probleem is dat we over het algemeen Ik echt te zeggen... dat we met dat soort misstanden, klein ja. of groot, uh, uh, reageren met nog meer regels. Ja. Dus ja. we regelen de boel dan opnieuw ja. dicht. Ja, dat werkt gewoon niet. Terwijl we eigenlijk een stap terug moeten. Ja. Los ja. het op. Ja, precies. Dus we moeten ook veel simpelere vragen gaan stellen. Bijvoorbeeld, lukt het? En het antwoord is bij heel veel dingen, nee, niet. <lacht> ja. Dus, weet je, die Annette waar ik van vertelde van die schoonmaakactie in Nederland. De opdracht is, we gaan het even schoonmaken. Propje moet in prullenbak. Nou, je wil niet weten tegen wat voor... Schrijf maar een plan, zegt dan het leeuwendeel van de organisatie die ze wil betrekken. Maar van een plan schrijven wordt een land niet schoner. Een land wordt schoner van een propje in een prullenbak doen. En dan met heel veel. Dus stel je voor dat zij nou een week lang plannen gaat schrijven. Hoeveel proppen had ze al in er eentje op kunnen ruimen? We gaan uh, Richard dus in de, in de uitzending uh, halen. Uh, 0800-1121 is het telefoonnummer van Kazerluna. Dit uur heeft u wel eens het onmogelijke mogelijk gemaakt. Uh, en volgens mij, Richard, is het in jouw geval een volmondig ja? Nou ja, zo onmogelijk was het nu ook weer niet. Oh. Maar uh, het was in, ik denk, 1985. Uh, ik zou op vakantie naar Turkije... en we zouden vliegen naar Dallaman met Sultan Airways... En we kwamen op Schiphol en nou, er stond keurig dat we naar die en die gate moesten. En ja, er stond nog 25 minuten, dan moesten we boorden. Alleen, eh, er stond niemand achter de balie daar. En toen hoorden we van iemand van Schiphol dat eh, het vliegtuig aan de ketting was gelegd. En dat is maar één keer na de Tweede Wereldoorlog gebeurd... En dat betekende dat het vliegtuig door de fiscus in beslag was genomen. Oei. En uh, ja, ik was denk ik een jaar of twintig. En ja, ze zeiden gewoon van, ja, jullie, uh, de vakantie gaat gewoon niet door. Ja. En men, sommige mensen begonnen al weg te lopen en een beetje boos. En... Toen ben ik uh, op een stoel op een tafel gaan staan en gezegd van, uh, iedereen blijft nu hier... Uh, we gaan het centraal regelen. Uh, wie heeft kleingeld bij zich? Er waren nog geen mobiele telefoons. Toen ben ik uh, gaan bellen naar Istanbul. Uh, naar het uh, kantoor van uh, Sultan Airways. Met de directeur gesproken. Nou, die heeft mij uitgelegd dat ze er niks aan konden doen. Uh, toen heb ik uh, ondertussen uh, voor iedereen... Uh, Voedselponnen geregeld, zodat ze op Schiphol wat konden eten. Mm -hmm. En eh, toen heb ik gebeld naar een bevriende maatschappij van Sultan Airways. En dat was een eh, bedrijf, AVO En daar heb ik een toestel van laten komen. En eh, het toestel kwam. Het bleek een heel oud toestel te zijn met Russische letters erop. En daar weer overheen AVO g Max. Dat waren een aantal oude dames die zeiden: van ja, maar met dat toestel gaan wij niet mee. Het klinkt niet we weinig vertrouwenwekkend inderdaad. En eh, nou, die dames, eh, ik heb ze gerustgesteld door te zeggen: van nou, ik ga ook mee. Nou, toen durfden ze wel. Nou, in het toestel zelf. Eh, bleek uh, een van de wc's was overstroomd en het was, het was van binnen. Het, was, uh, nou, het leek op een ramptoestel, ja. maar we zijn wel in Dallerman gekomen. En ik heb geen idee wie, die vlieg, wie dat vliegtuig heeft betaald. Maar uiteindelijk was de grap dat je bent gaan bellen? Ik, ja, iedereen wilde eigenlijk al naar huis gaan. En ik had zoiets van, ja, maar hier, laten we, hier laat ik me niet mee afstrepen Ja, maar wat ontzettend mooi dat het toch nog gelukt is op die manier gehad. Alleen, ik heb nu vliegangst. En waarschijnlijk komt dat... ...door, uh, door die keer dat ik gevlogen heb. Aha, aha. was zo onbetrouwbaar dat je dacht... ...oei. Het was een luchtig verhaaltje. Het was een luchtig verhaaltje. Ik ja. vond het hartstikke mooi. Dank je wel. Ja. Oké, okay, dag Frank. Dag. We gaan even op muziek draaien. Um, in dit uur van... ...Kazeloenen, tweede uur. Um, heeft u wel eens het onmogelijke mogelijk gemaakt? Dat is de vraag van dit uur. Uh, Niels Roemer zit nog steeds naast mij. Initiator van Durf te Vragen. Um, en u kunt ook reageren op 0800-1121. Oh, Super Heavy heet het. Miracle Worker was het liedje. Uh, wie is een super Heavy? Uh, Mick Jagger. Uh, Josh Stones, werden net allemaal netjes aangekondigd door uh, Damien Marley. Volgens mij is dat de zoon van trouwens. Uh, Dave Stewart doet ook nog mee. Nou ja, afijn. Een hoop beroemde mensen bij elkaar uh, die zo te horen een hoop lol maken. Niels Roemen. Uh, we hebben het over, uh, over verbinden. We hebben het over mensen in beweging krijgen. We hebben het over uh, nou ja, verantwoordelijkheid nemen. En een andere maatschappij misschien ook wel een beetje. Een leukere maatschappij misschien ook wel. Uh, waar we naartoe aan het groeien zijn. Het woord beweging viel straks wel eventjes. Als je kijkt naar, naar, naar um, um, de social media. Uh, Twitter hebben we het uitgebreid over gehad. Maar ook LinkedIn en Facebook. Dat zijn toch ook superverbinders. Ja, dat kunnen ze zijn. Um, nou, weet je, als je, als, zoals ik, LinkedIn, LinkedIn is voor mij een handig adresboek. Daar heb ik mijn, mijn contacten in. En het is statisch. Ik vind het ontzettend statisch. Ja, dus wat je ziet... kijk, Mensen vullen... Overigens, als je in Nederland aan iemand vraagt... Uh, wie ben je, gaan ze allemaal vertellen wat ze doen. En dat zie je dus op LinkedIn ook. Dus er staat bovenin... Uh, de, he, ik ben Frank en ik werk daar. Ja, mijn, wat, mijn werk is mijn identiteit. Ja. Eigenlijk op zich al redelijk belachelijk, trouwens. Ja, of niet? ja dus, dat is, dus dan moet je over door... Vroeger werd in training wel aangeleerd... vertel ook iets persoonlijks. En dan zei en ik. oh ja, en ik ben getrouwd. Weet je wel... <laughs> Maar wat zou er nou gebeuren als bovenin al die LinkedIn-profielen... niet zou staan wie je bent of waar je werkt... maar wat je voor elkaar wil krijgen? Vanaf dat moment maak je het dus voor jouw hele netwerk mogelijk... om je te helpen, omdat ze het vanaf dat moment pas weten. Dus ik groot pleidooi om iedereen in LinkedIn... zijn profiel te laten veranderen, niet waar je werkt... maar bovenin wat je voor elkaar wilt krijgen. Dan wordt verbinding krijgt ineens richting. Dit is een hele leuke die je nu zegt, want daar kun je zelf ook voor kiezen. Ja. Je vult uiteindelijk zelf je profiel in. Ja. Wat zou er bij jou in jouw LinkedIn bovenin staan dan? Ik wil alle sociale overwaarden ter wereld verbinden. Help je me mee? Dat staat ook op mijn Twitter profiel. Aha. En ik heb mijn verlanglijst online. Ik vind dat iedereen op de wereld, of in ieder geval iedereen met internettoegang, je moet, je moet je verlanglijstje kennen. Dus in Nederland weet je dat met Sinterklaas en met je verjaardag. En dan nog, ik vraag dat vaak aan mensen. Dus wat wil je voor je verjaardag hebben? Weet ze het niet. En voor hetzelfde geld heb ik het liggen. Dus ik vind dat je moet je verlanglijstje paraat hebben. En je moet het delen. En als mensen de aannamen... Pak je een verlanglijstje dus bij. Wat heb je erop staan? Ik heb nu staan een uh, e-reader, maar die heb ik inmiddels. Kookles van een professionele kok. Daar heb ik al twee dagen van gekregen, maar daar kan ik niet genoeg van krijgen. Um, een uh, Apple-ledscherm. Uh, uh, Wordpress-specialisten die ik door mag geven. Als er dan projecten zijn die zeggen, ik heb nog geen website. Dan kan ik zeggen, hey, maar ik heb een ontwerper voor je. En die gaat het voor je maken. Mensen die filmpjes willen maken ongestempelde NS-dagkaarten en geld. Dat is jouw verlanglijstje. Ja. En dat werkt ook echt zo, want dit staat ja. op jouw site. Ja, ja, ik kreeg net tijdens dit programma al uh, binnen van iemand uh, op Twitter... Roemer wordt heel blij van je bij Casa Luna. Misschien heb ik wel wat voor je verlanglijstje. Ik kan namelijk filmpjes maken. Ah, kijk. Dus ik heb even gedm'd met de persoon in kwestie. Mail me even je gegevens, dan bel ik je na de vakantie. DM is een duidelijk mail, dat betekent oh. dat jij... Uh, ja, pas op, we gaan... Ik heb contact opgenomen met de dame in kwestie. Ja, wat ontzettend leuk. Maar zo kan het dus gewoon werken, want, want ja. zij wordt blij van jouw tekst hier. Ja. En denkt, goh, dan nou kan ik misschien wat leuks, leuks terugdoen voor nieuw." Ja. ja, want wat eronder ligt, en dat helpt mensen soms wel om die stap te maken. Als mensen blij worden van iemand anders helpen... dan ontneem je ze feitelijk de kans om een beetje blijer te worden... door niet om hulp te vragen. Die is te ingewikkeld, die mag je uitleggen. Je maakt mensen blij door ze de kans te geven jou te helpen. En als je hen dat ontneemt. Dus als jij niet om hulp vraagt, kan niemand je helpen. Kunnen ze dus ook niet blijer worden? Aha, oh zo, oh zo. Dat is een, een, een verlichte misdaad tegen de menselijkheid. Happa, dat is ook een moeilijke. <laughs> <laughs> um, Peter, goedennacht. Ja, goedennacht. Hallo. Goedendacht. Uh, Peter Wendels. Uh, Ik heb een hout van een hele hout van een en uh, ik verkoop onder andere tuinhuizen. Mm -hmm. En onder die tuinhuizen, als die geleverd worden, daar zitten uh, uh, schetterende pallets onder. Aha, die tuinhuizen worden vervoerd in pallets. Op pallets. Op pallets. En die pallets, wat gebeurt ermee als het tuinhuis is afgeleverd? plaatsgegooid bij uh, mij op het terrein. En uh, over het algemeen ga, gaan die naar particulieren die dat weer komen ophalen en die, uh, en die stoken dat op. Die stoken en, het op? Ja, en dan hoor ik net uh, van Niels dat, uh, dat, dat, dat hij bijvoorbeeld weer een mannetje heeft die daar uh, tafels van maakt. Uh, het, het is schitterend. Het is, is pikstventer nieuw oud. Het is niet geimpregneerd. Uh, geen verf op, uh, helemaal niks. Uh, er zitten alleen hier en daar wat spiekregaatjes in. Ja. Uh, mooie planken, echt. Uh, der, ja, ik, goed, ik heb, ik heb er zoveel van. Uh, als, als, als ik uh, voor mezelf bijvoorbeeld wat zou willen maken, zou ik zeggen als, van, uh, oh, sorteer het je uit. Daar kun je een prachtige schutting van maken of ja, ja, maar jouw vraag is aan Niels, uh, die meubelmaker die jij kent, uh, kan die er wat mee? Die wat Niels kent? Ja, ja Peter, maar de vraag van jou is, uh, die meubelmaker kan die wat met mijn hout? Dat is de vraag, toch? Juist. Ja, Niels? Uh, ik denk het wel, maar dan moet ik ze in contact brengen met elkaar. Ja, en dan moet jij weer uh, zorgen voor uh, iemand die gaat gratis kon ophalen in Erle? Ja, ja, dat is, ja dat, nou Gerrit heeft zelf een bus... Gerrit is degene die die meubels maakt. Dus als hij zegt dat vind ik interessant, dan ja. uh, breng ik hem graag met je in contact. Nou, dat is goed. Oké, Leuk, dankjewel wa voor je aanbod. Wat ik bedoel, ik, ik, ik, het lijkt me een beter doel, als dat ik het uh, gratis weggeef uh, voor in uh, de lucht op te stoken. Ja, precies. Dat schiet allemaal niet echt op natuurlijk. Uh, Peter, hoeveel hout is het? Nou, wat er op het moment ligt, dat is toch wel een uh, kleine vrachtwagen gewonnen. Oké. Okay. Prima. Nou, goed. We, ga, we gaan jullie met elkaar in contact brengen. We hebben jouw telefoonnummer. Uh, uh, en uh, veel dank, Peter, voor het bellen. Nee, ik heb mijn telefoonnummer niet. Ja, volgens mij hebben we dat wel. Nou, er wordt aan de andere kant van de ruit uh, driftig ja geknikt. Nee, nee, nee. nee maar dat, dat klopt niet. Dat is mijn vakantieadres. Oké, okay, goed. Nou, dan blijf, blijf, blijf even aan de telefoon. Dank, dank voor je opmerking. Nee. Het komt goed. Dank je wel. Dag. Jo, um, goedenacht. Ik hoorde heel kort Jo en toen was Jo weg. Jo, yo, yo, Ja, hoor je mij, Jo? Hallo? Nee, dat is Peter. Ja, ik ben Peter. Ja, dat weet ik. Dan, we draaien we even weg. Ik wil Jo. Ja, ik ben nog steeds hier. Goed zo. Met een echo in mijn oren. Oh, dat is weer wat minder gezellig. Ja. Maar ik ben wel blij dat, dat wij jou nu ook horen. Nou, dat is, dat <laughs> ja, dat scheelt al Dat scheelt helemaal. <laughs> ik hoorde een kleine zucht en toen was je weg. Ik dacht, gaat die goed? Goed, ja. zeg, zeg het, Jo. Hey, ik... Ik heb um, zitten luisteren met belangstelling en um, ik heb gebeld. Ik ben een docent in middelbaar onderwijs. Mm -hmm. kan die echo uit mijn oren. Ja, we doen ons best, maar het zou zomaar kunnen dat dat aan iets anders ligt. Uh. Pro probeer maar door te praten. Ik praat gewoon door. Ja. Maar goed, ik, heb, um, ik, heb, uh, ik geef vooral les op de MAVO. En een jaar of drie geleden kregen wij een leerling via een andere school... Hoor je mij nog? Ja. Oké. Okay. Um, en dat was een moeilijke leerling. Nino. En um, al na een jaar werd ook bij ons gezegd... Nou, pff, dat is niks. En hij heeft geen concentratie. En dat gaat allemaal niet. En een collega en ik... Die hadden het gevoel dat... Als we deze jongen nog een keer doorsturen... Dan komt er helemaal niks van terecht. En um, hij kan... Een heleboel. En als we hem doorsturen... dan, dan verzandt dat... in, in een hele, hele hoop gehop... van school naar school. En um, we hebben... voor hem gepleit. En we hebben hem op school gehouden. En elk jaar... heeft Nino ons echt... de grootste kopzorgen bezorgd. Omdat het weer niet goed ging. En omdat hij... moeilijk leerde. Of niet geconcentreerd was. En elk jaar kregen we weer een hartverzakking. Mm -hmm. En uh, hij is vorige maand in één keer geslaagd... Mm -hmm. voor zijn uh, MAVO-diploma. Nadat in uh, maart nog werd gezegd door, door onze school... van uh, nou ja, laten we maar vast naar een andere school uitkijken. En dat wordt niks. Oh, oh, oh. En Nino heeft dus against all odds... heeft hij dit helemaal uh, gedaan en... Karin en ik, mijn collega en ik, die zijn elk jaar weer gezegd... hij kan het, hij kan het, hij kan het. <laughs> en hij heeft het gedaan. Wat ontzettend mooi. Met z'n tweeën. De... Wat zeg je? Met z'n tweeën zijn jullie blijven geloven in hem. Ja, nee, we hebben echt geloofd in, in hem. En ik weet niet of dat geloof van ons hem daardoor heeft geholpen. Wat ik wel weet is... Um, je kunt met z'n allen denken... ah, oh, slecht wordt niks. Boe, boe, boe. En soms gewoon vertrouwen hebben en dat uitstralen. En zeggen, jij bent heel erg oké. Okay. Ja, oké. Okay. Okay. Jo, we zijn, we zijn bijna het einde van deze uitzending. Ik wil je hartelijk ja. danken. Ik vond het een mooi verhaal. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel, Niels. Uh, want ik vind het wel prettig om jou nog even, even een minuut uh, nog even aan het woord te horen. Um, als wij uh, elkaar over, laten we zeggen, een jaar of, uh, pap, doen we twee jaar weer ontmoeten. Ja. Hoe staan we er dan voor? Dan hebben we dit over heel, heel Nederland uitgesmeerd. En dit, wat betekent dit dan precies? Uh, de, die kracht van mensen om elkaar te helpen. Wat je nu al merkt wat er binnenkomt via alle social media... en wat mensen al met elkaar delen, is dan gewoon geworden. Dan hoeven wij er eigenlijk geen programma meer aan te wijden. Dus nu is het nog een soort voorgoede, zeg maar, die ja. ze er druk over maakt. Jij hoort daar heel nadrukkelijk toe. Uh, uh, Meerdere horen er ook toe. Uh, groeiend. Uh, maar die voorgoede heeft straks het geregeld. Ja. En ook de politiek overtuigd. De politiek ligt natuurlijk ook dwars. Uh, ja. De politiek wil helemaal niet. Nou, denk het wel. Maar een programma niet. waar het in staat. En je vindt alleen maar resten daarvan. Ik denk dat ze wel willen, maar het niet kunnen. Het huidige systeem staat er niet toe. Goed. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Ik wil je heel hartelijk danken, Niels Roemer, dat jij mijn gast was. Twee uur lang. Dank je wel. Zeer inspirerend. Dank je wel. Uh, heel goed dat jij begonnen bent met Durf de vragen Ooit. En uh, alle andere dingen die eruit voortvloeien. En uh, jouw tip van een verlanglijstje, die, uh, die neem ik mee. De nacht. <laughs> Zometeen, na dit uur, deze twee uur van Kaaseloen kunt u luisteren en nog steeds wakker. Wakker Nederland neemt dan de zender over. Dank voor het luisteren. En nog een hele inspiratievolle nacht.